Levy van Eck met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam hebben een paar honderd mensen gedemonstreerd... tegen anti-Aziatische racisme en discriminatie. Twee weken geleden werd er ook al gedemonstreerd. Toen was de directe aanleiding de aanslag in Atlanta in de VS... waarbij vorige maand zes Aziatische vrouwen werden vermoord. Volgens verschillende discriminatiebureaus stijgt ook hier in Nederland... het aantal meldingen van racisme tegen Aziatische Nederlanders. Een petitie van actiegroep Compenseer Collegegeld nu... is tot nu toe ruim 24.000 keer ondertekend. De actievoerders vinden dat studenten lesgeld moeten terugkrijgen... omdat de kwaliteit van het onderwijs zou zijn afgenomen door de coronamaatregelen. Zo stelt een student nog maar 20 minuten per week les te krijgen. Het RIVM waarschuwt voor een netmail over vaccinaties die rondgaat. Daarin worden mensen uitgenodigd voor een inenting tegen betaling... TRVM roept ontvangers op om niet op de links in het bericht te klikken... en het telefoonnummer dat wordt genoemd niet te bellen. Het coronavaccin is gratis. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ongeveer evenveel als gisteren. Er liggen 2491 mensen in het ziekenhuis met corona. Ook ongeveer evenveel als gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 787 op de intensive care. Vier meer dan gisteren. De BBC heeft veel klachten ontvangen over de verslaggeving van de dood van de Britse prins Philip. Kijkers vonden dat er te veel aandacht was voor het overlijden van de man van koningin Elisabeth. De hele programmering werd omgegooid en populaire televisieprogramma's werden geschrapt. De Britse omroep plaatste zelfs een speciaal klachtenformulier op de website... omdat er zoveel klachten binnenkwamen. Het weer vanavond is het regenachtig en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of twee... Morgenochtend regent het op de meeste plaatsen nog steeds... en later wordt het vanuit het westen droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door werkzaamheden op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Amsterdam, Sloot en Knoopend Badhovedorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als ik s'nachts op straat wil vergeten Wat in mijn ogen staat geschreven Je moest eens weten Tegen met jou Waar ter wereld ik op kwam Nimmer trof ik zo'n wende Als in oude Amsterdam gelegen aan het ei levend zij daar vrij en blij komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit hun mond de wolken rook, liepen zij op oliestook. stook, kou op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En daar sta je op de stoep, glijon door de hondenpoep, ja het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje heist en de jukebox vrolijk reist. De die krijgt haar eerste wee op een in 2G. lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of Amsterdam hey. big city. Big city. Big, big city. is so pretty.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 Bready, so zit het in het water Zeg me zit het in ons bloed Zeg me zit het in de grond waar ik al beloof Hoeveel van mijn ouders zit er eigenlijk in mij Ben ik sterk loyaal, sta ik ook aan die Ben ik toch geduldig, ben ik net zo trouw als zij Geef ik zelf ook zon liefde? Jullie zijn een deel van mij. Zeg me, zit dit in het water? Zeg me, zit het in nog bloed? Zeg me, zit dit in de grond waar ik op loop. Zeg me, zit het in de lucht? En twee. Oh how I long to be its Zij alsof je staat te steven. Zij is die vrouw, waarmee je wilt leven. Ze gaat met je mee. Zo heerlijk met z'n tweeën. Alla oh, is mijn lieve Ik vind jou echt een lekker ding. Je bent de vrouw. In je leven Een winkel hier, een winkel daar Zo komt het dan voor elkaar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 Alle dagen feest Dus vandaag maar vast begonnen Voor je het weet Word kunnen geven, waar moet ik nu in godsnaam in geloven? Nu er een einde is gekomen aan jouw leven, ik kan het nu ook niet begrijpen. Het is niet eerlijk, zo is het leven. Gehaald, gevochten Achter. En elke dag heb ik nog zoveel vragen. Even. Nee, niemand heeft het antwoord kunnen geven. When you hurt bad. When you get stuck inside the silence so long. When you hurt bad. When you deny yourself of good things to come before the damage to break when you when your ground it starts to shake and you feel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 De mijnen, laat ik je even nooit niet gaan. Nee, zaterdag na de vele. Is het nog lang niet gedaan? Met je lippen op de mijne laat ik je even nooit niet gaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je even nooit meer gaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je even nooit meer gaan.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 In a day adventures always Als regen jij zonneschijn, als een deken om me heen, alle regen die verdween toen jij verscheen. Nu loop ik blind met je mee, is liefde een geloof, hoe mooi kan het zijn, niet voor even, maar mijn leven bij je zijn. the